Hij heeft verder geen introductie nodig. Je kent hem. Uit Amsterdam. Maar ook uit Zandvoort. Nu een uur lang. nog voor in the mix. Op jouw vertrouwde. 106.9. Eh, 104.5. En natuurlijk. Ook lekker digitaal. Oh, en helemaal. 2020. I one, You need Amen. No. Let's uh -huh. The dead, the dead, Hoor. Deze eerste C-It Sessions speciaal voor jou, hier live in de mix. Hey! CFM to the max. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be there with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my ten in my hand and a gleam in my eye. I'm a loathed gangster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 Thinking, oh, I wanna ride it, ride it, ride it, ride it, ride it, make me feel you ride it, ride it. Zo dus op jou 106.900, 4.5. Maar helaas, ook aan al moois komt een einde. Die klok van 11 uur, hij gooit weer roet in het eten. Maar één gelukje: volgende week vrijdag, 9 uur, Sharp. Hebben we er gewoon weer jouw vrienden van de radio, jouw buddies, jouw maatjes, jouw gabbers. Ja, even grappig gabber houden we ook hoor. Oh, gooi die baby weer maar omhoog. Ik bedankt jullie allemaal weer voor het luisteren. Twee uur lang. DJ J.K. DJ Die niet. Hou gewoon lekker hier. Wat zeg ik? Hou gewoon het hele jaar hier. Dit was hier. Maak een mooi weekend van. Doei! En tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.